12 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Vredesonderhandelaar Afghanistan doodgeschoten. Griekse president spreekt partijleiders om impasse te doorbreken. En auto belandt in de Maas. Twee inzittenden omgekomen. Het weer droog en zonnig met vooral in het binnenland af en toe wat stapelwolken. Het is 12 tot 15 graden. Morgen in de loop van de dag meer bewolking en in de avond regen. En dan wordt het 14 tot 18 graden. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een belangrijke onderhandelaar van de Vredesraad doodgeschoten. Het is niet voor het eerst dat de raad doelwit is van een aanslag. In september werd oud-president Rabbani, de leider van de raad, gedood bij een zelfmoordaanslag. Contact met Volkskrant correspondent Nathalie Wright in Kabul. Nathalie, wat is er bekend over die aanslag van Vanochtend... Uh, vanocht er is uh, Ashala Rahmani uh, doodgeschoten in zijn auto in Des Kabul. Hij was net vertrokken van, uh, van huis toen een uh, auto naast hem kwam rijden en één of meerdere schutters het vuur op hem hebben geopend. Mm -hmm. En ja, een bizar detail, detail is nog dat de chauffeur van Rahmani in eerste instantie niet eens doorhad dat zijn baas uh, dood was. Omdat de daders geluidsdempers zouden hebben gebruikt. En, en die Rahmani, waarom was hij doelwit? Uh, nou, Rahmani die wordt hier echt beschouwd als een cruciale man in het vredesproces met de Taliban. Dus iemand die door president Karzai zelf vaak geconsulteerd werd over de denkwijze van de Taliban. En dat wist hij ook omdat Rahmani zelf uh, oud-minister uh, is uh, geweest uh, hm. tijdens het taliban -bewind. En hij heeft zich dus recentelijk achter de president uh, geschaard om te onderhandelen met zijn uh, oude kameraden van de Taliban. En wie zit er achter die aanslag, denk je? Uh, nou, de Taliban die ontkennen officieel dat ze daar uh, achter uh, zitten. Alleen ze hebben vorige maand nog gezegd dat leden van de Vredesraad doelwit zijn van hun voorjaarsoffensies. Uh, dus ja, ik, ik sluit niet uit dat het hier gaat om een strijd tussen hardliners en uh, gematigden binnen de Taliban. Hè? Dus sommigen willen wel vrede, anderen niet. En degenen die dat niet willen, die zouden er belang bij kunnen hebben om zo'n cruciale man als Rahmani te doden. Ja, hij onderhandelde dus met de Taliban. Hoe realistisch is die missie nu nog van de Vredesraad? Nou ja, kijk, in, in, uh, op straat in Kabul geloven weinig Afghanen nog uh, in vrede. Want ja, zeker nadat uh, de Amerikanen hebben gezegd, vanaf 2014 gaan wij onze gevechtstroepen terugtrekken. Zeggen mensen, ja, waarom zouden de Taliban eigenlijk vrede gaan sluiten met vertrekkers? Hè? En, een gevleugelde uitspraak van de Taliban is niet voor niks. De Amerikanen hebben de en wij hebben de tijd. Mm -hmm. Dankjewel, Nathalie Wrighten in Kabul. De Griekse president Papoulias is begonnen met gesprekken... om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. Een week geleden kozen de Grieken een nieuw parlement... en drie pogingen om een nieuwe regering te vormen zijn mislukt. Papoulias praat eerst met de drie grootste partijen... en daarna komen de kleinere fracties langs. Als deze gesprekken niets opleveren, zijn er volgende maand nieuwe verkiezingen. De kans bestaat dat de partijen die fel tegen de strenge bezuinigingen zijn... dan nog meer stemmen halen dan vorige week zondag. En als ze aan de macht komen, zullen ze vrijwel zeker aansturen... op nieuwe onderhandelingen met de EU. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, heeft al gezegd... dat daar geen sprake van kan zijn. Dit is het NOS Journaal. Martijn van Beek. In Appelterren in Gelderland zijn vanochtend twee mannen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die even voor negen uur de Maas inreed. Dat gebeurde in de buurt van het Veerpontje naar Megen. Agenten troffen een diep remspoor aan in het weiland langs de weg. En daaruit leidt de politie af dat de auto met hoge snelheid van de weg is geraakt. Er was inmiddels al een man, een van de inzittenden, op de kant geklommen Die was zelf uit de auto uh, kunnen komen. En uh, volgens zijn verhaal zouden ze er nog twee in de auto zitten... En die beide mannen zijn helaas verdronken. Het man die het ongeluk overleefde wordt vandaag nog gehoord. Een uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsgebouw... op een industrieterrein in Haarlem verwoest. De brand brak kort na middernacht uit. In het gebouw was een bedrijf gevestigd dat displays maakt voor brillen. Die worden in winkels gebruikt om brillen uit te stallen. Volgens de brandweer was het een zeer grote brand met veel rook. De brand ontwikkelde zich ook snel. De brandweer is niet naar binnen gegaan om te blussen, maar is uh, direct van buitenaf uh, begonnen met blussen. De brandweerinzet was vooral gericht op het voorkomen van overslag... naar aangrenzende panden. Dat is uiteindelijk ook gelukt, maar het pand zelf... kan als verloren beschouwd uh, worden. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand in Haarlem is nog niets bekend. Inwoners van de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen kiezen vandaag een nieuw parlement. Die verkiezingen worden ook in Berlijn nauwlettend in de gaten gehouden. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, waarom is deze deelstaat zo belangrijk? Nou, ten eerste is het verreweg de grootste deelstaat. Er wonen ruim 18 miljoen mensen, dus meer dan in heel Nederland. Eén op de vijf Duitsers woont in noord rijn westfalen Dus hier kijkt de landelijke politiek echt naar. Meer dan naar sommige kleine deelstaatjes... waar het misschien wel eens heel erg aan regionale kwesties ligt wie de wind. Maar hier zijn al vaker echt veranderingen gekomen... die daarna ook landelijk doorzetten. Nu bijvoorbeeld regeert er een minderheidsregering... van Sociaaldemocraten en Groenen. Die hopen dat ze een echte meerderheid krijgen bij deze verkiezingen... waardoor ze echt kunnen gaan regeren. En dan als voorbode voor volgend jaar dat ze ook landelijk Merkel van de troon zouden kunnen stoten... met een rood-groene meerderheid. En die Sociaaldemocraten, de SPD, die staan voor in de peilingen. Wat betekent dat voor Merkel en haar CDU? Ja, haar CDU die staat op verlies in de peilingen. Uh, dat zou dan zoveelste de deelstaat zijn als dat uitkomt vanavond... Uh, waar de CDU verliest sinds Merkel regeert. Dus haar machtsbasis in het land wordt steeds kleiner. Er zijn nu al meer deelstaten met een rode of een groene premier... dan met een CDU-man of vrouw aan het hoofd. Uh, bovendien dreigt de coalitiepartner van Merkel, de liberale FDP... waarmee zij landelijk regeert, hier weer onder de kiesdrempel te verdwijnen. Dat is ook in andere deelstaten al gebeurd. Ja, en als ze hier ook verdwijnen in zo'n belangrijke deelstaat... dan wordt het ook steeds lastiger voor Merkel om nog... met die partij te regeren. Een partij die in het land eigenlijk nergens meer een rol speelt. En die peilingen zeggen die nou ook iets over de populariteit van Angela Merkel zelf? Nou, eigenlijk niet. Dat is wel opmerkelijk. Uh, Merkel, die zo, Merkel zelf blijft in de peilingen heel populair. Uh, het gaat goed met de Duitse economie. Uh, dat verbinden mensen ook echt met haar. En bijna als enige land in West-Europa... groeit Duitsland nog economisch. Mensen vinden het ook goed hoe ze zich in Europa opstelt. Dat ze haar uh, poot stijf houdt tegen landen die meer schulden willen maken. Uh, maar die populariteit die straalt niet af op haar partij. Merkel is heel populair, haar partij niet. Volgens critici is de CDU eigenlijk langzamerhand... een soort lege huls geworden. Een soort kiesvereniging die alleen als taak heeft om Merkel nog in het zadel te houden, maar die verder nauwelijks goed personeel nog, uh, personeel nog heeft. Ook hier in Noord-Rijn-Westfalen. Nu hebben ze een hele slechte lijsttrekker, die zal het vandaag slecht doen. En uiteindelijk ondergraaft dat natuurlijk wel degelijk de machtsbasis voor Merkel zelf. Uh, en wanneer weten we iets over de eerste uitslagen in Noord-Rijn-Westfalen, denk je? De prognoses zijn altijd stipt om zes uur op de Duitse tv. Uh, die zijn altijd heel betrouwbaar en dan vanaf half zeven komen de echte uitslagen. Dus dan weten we wel ongeveer welke kant het op gaat. Oké, okay, dankjewel Wouter Meijer.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 Op de 2000-top spraken de landen ook over Noord-Korea. China, Japan en Zuid-Korea zijn het erover eens... dat een nieuwe nucleaire proef van Noord-Korea onaanvaardbaar is. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney... heeft gisteravond een toespraak gehouden... waarin hij zijdelings inging op zijn mormoonse geloof. Hij hield zijn speech op een universiteit in Virginia... die bekend staat als bolwerk van evangelische christenen. Om deze kiezers te trekken legde Romney de nadruk op de overeenkomsten... tussen het mormoons en het evangelische geloof, zoals dienstbaarheid en devotie. Than self, and at the foundation, the of Romney ging niet heel specifiek in op zijn eigen geloof. Hij stipte vooral ethische kwesties aan waarover hij dezelfde opvatting heeft als zijn toehoorders zoals abortus en het homohuwelijk. Romney's standpunt dat het huwelijk een verbond is tussen een man en een vrouw. Leverde hem een luid applaus op. What you believe, what you value, how you live matters. Now, as fundamental as these principles are, they may become topics of democratic debate from time to time. So it is today with the enduring institution of marriage. Marriage is een relatie tussen one man en one vrouw. Het homohuwelijk was afgelopen week weer onderwerp in de verkiezingsstrijd... nadat president Obama zich daar positief over had uitgelaten. Sport. De beachvolleyballers Nummerdoor en Richard Schuil... hebben de Grand Slam in Peking gewonnen. De Nederlanders versloegen in de finale het Italiaanse duo... Paolo Nicolai en Daniele Lupo in twee sets. Nummerdoor was erg gelukkig met de winst. Ja, super blij En uh, het is de eerste keer dat we een Grand Slam winnen. En uh, ook voor Nederland. En uh, ja, dat was iets wat we, wat we gewoon misten. We hadden al uh, zeven titels, maar nog geen Grand Slam. We hadden drie Grand Slam-finales verloren, zeg maar, de afgelopen jaren. En uh, dit was onze vierde finale en we hadden een goede kans. Want het was, uh, ja, het was niet een Italiaans team met weinig ervaring en uh, we zagen het wel echt als een kans. En uh, ja, we speelden in het hele heel sterk en we waren vol vertrouwen. Dus uh, we zijn eigenlijk niet in de problemen geweest. Borussia Dortmund heeft na de landstitel ook de Duitse voetbalbeker gewonnen. Dortmund was in de finale met 5-3 te sterk voor Bayern München. Drie doelpunten kwamen op naam van de Poolse spits Robert Lewandowski. Arjen Robben maakte uit een strafschop één van de doelpunten voor Bayern. De Spaanse voetballer Raúl sluit zijn carrière af in Qatar. Eerder werd al bekend dat de spits een contract bij Schalke 04 niet zou verlengen. De keuze van Raúl is gevallen op de club Sad. Hij tekent in Qatar een contract voor een jaar. En Ricky van Wolfswinkel heeft zijn eerste seizoen bij Sporting Lissabon mooi afgesloten. In de laatste competitiewedstrijd scoorde hij drie keer tegen Braga. Van Wolfswinkel bracht zijn totaal dit seizoen daarmee op 14 doelpunten. Sporting Lissabon won de wedstrijd met 3-2 en eindigt als vierde in de Portugese competitie. Tot slot nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. In Kabul is een belangrijke Afghaanse vredesonderhandelaar doodgeschoten... De Griekse president Papoulias is begonnen aan zijn gesprekken... met partijleiders om de impasse te doorbreken. Deze week mislukten drie formatiepogingen. En bij het Gelderse Appelterren is een auto in de Maas beland. Twee inzittenden zijn omgekomen. En dit was het uitgebreide NOS-journaal... zo dadelijk de perstribune van Max. De volgende boodschap is niet bedoeld... voor mensen die de lente zo al mooi genoeg vinden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 De eerste maal dat ik hörde van de chicken sticks van Ichlo, was ik ich helemaal van, oh, unglaublich, wonderbaar. Maar toen ik erachter kwam, dat daar plofkip drin zit, was ik zo so etwas van, nein, man, schade, plofkip. Kom op, Ichlo, maak deze chicken sticks nou eens echt unglaublich en wonderbaar. en haal die plofkip daar draus. Meer weten, kijk op wakkerdier.nl. Wil je beter leren coachen?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 De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune... met de afgelopen media en sportweek op het programma. Te gast Rob van Vuren, de bladendokter van Nederland. Bij vele tijdschriften werkte hij als hoofdredacteur. Vandaag de dag schrijft hij onder andere een column... over de tijdschriftenwereld in de Volkskrant. Na ene autodoka Dennis van der Geest... vroeger draaide Dennis de tegenstanders om op de judomat... En tegenwoordig draait hij plaatjes als dj. Kassie Kijken, natuurlijk met tv-rusterzend Ron van Gouwen. Ron, gaat het over? Reclame maken, en dan vooral voor jezelf, dat blijft toch echt een vak apart? Zo zagen we deze week kandidaat-lijsttrekkers van het CDA zichzelf in de etalage zetten. Maar het blijft de vraag of dat nou altijd zulke goede reclame was. Straks in kassie kijken, deze en vele andere weekaanbiedingen. En natuurlijk onze vliegende kip, Jules van der Wart. Jules, op zoek naar legendarische Olympische medailles. En waar ben jij? Ik ben in Oosterhout, in het centrum van het uh, stadje, ik kijk uit op een uh, mooie kerk. Ik ben bij een handboogschutter, Wietse van Alten. In 2000 won hij een bronzen medaille in Sydney. En uh, met hem ga ik samen kijken naar die medaille... en wat er van hem geworden is. Reacties op deze uitzending, vragen aan de gasten... kunt u kwijt op de website deperstribune.nl. Rob van Vuren. Voor luisteraars, uh, Rob, die je niet kennen... al een paar jaar met pensioen... Uh, maar wel... De, zo noemen ze dat. Uh, uh, zo noemen uh, ze dat, ja. dat nou, is een ja, leeftijdsreis. Dus hè. Ja. ja, maar goed. Uh, voor de rest trek je daar neem ik aan helemaal niks van ja, aan. Helemaal niets. En anderen ook niet. Nee. creatief directeur uh, was je bij uitgeversconcern Sanoma. Sanoma? Ja, Sanoma. Hoofdredacteur bij, nou ja, waar niet? Libelle, Margriet, Avenue, Viva, uh, Panorama, noem het. En uh, je bent er langs geweest. De bladendokter, dat ja. klinkt toch... Uh, ik kom langs, uh, dokter, en kunt u mij helpen? Ja, Daarom, werd het ook altijd, daarom heb ik het in het begin ook heel erg afgehouden, die, die, die kreet of die titel. Want dan uh, werd je gevraagd voor een blad. Of ze zeiden tegen een andere hoofdredacteur... hé hey joh, uh, wat dacht je ervan dat je ging en uh, Rob Vuren komt je opvolgen? Dan was het meteen van, oh jee, ik heb iets heel erg fout gedaan. Ja. Of er is iets mis? Maar er was, wel, was toch ook wel wat? En was. Soms, uh, ja, maar goed, je kan... Een heleboel bladen beter maken. Iets ernstig fouten was er uh, zelden. Maar uh, dat had, had iets, er hing iets omheen van... oh, hier moet iets uh, gedaan worden... Ja. wat de afgelopen jaren niet goed is gegaan. Ja. En dat wil je niet zo uitstralen als nee, firma. Maar, maar ja, inhoudelijk wil je het wel laten zien. En dan ontdek je ja. waar de fout zit. Nou ja, uh, dan ga je aan de slag. Ja. En dan uh, ga je analyseren en dan ga je praten. Nou ja, dat is een heel proces. En dan ontdek je, of dan zie je soms trouwens al... van nou, ik zou daar of daar eens wat aan doen... Kun je een voorbeeld je geven en, ja. waar, je, waar je binnen bent gekomen... dat je dacht, nou, uh, het, het moet anders en laten we hier eens mee beginnen? Nou, uit een uh, uh, behoorlijk verleden, uh, het blad FIFA bijvoorbeeld. Dat is wel een heel uh, kenmerkend voorbeeld geweest. We kunnen ons nu niet meer voorstellen, maar FIFA was uh, noodlijdend. Dat had nu gewoon niet meer bestaan. Terwijl het nu florerend is, niet alleen door mij, ook door anderen. Dat uh, was jarenlang leed het ernstig verlies... Het was ook tien, vijftien jaar geleden een beetje een zeurblad. Een zeurblad. Wanneer is een blad een zeurblad? Als het uh, als er alleen maar attendeert op de dingen in de wereld die niet goed zijn. Oh, wat worden wij tekort gedaan? Oh, wat is er uh, tekortcrashes in, uh, in, in Korea en India? En dan moeten wij ons hier uh, rondom Haarlem, waar Viva gemaakt wordt, drukken maken. Oh, Rob van Vuren, weg met de, met de azijn. Uh, wat gaan we dan weg aan het doen? Weg met de FIFA uh, en niet meer, oh, oh, ik heb geen geld om een, uh, om een jurk te kopen... maar uh, ik koop een nieuw jurk, ik heb geen geld, ik ga het lenen. Kijk, aan de gang, aan de slag, zo, positief. Hoe, hoe, hoe kom je in zo'n vak terecht? Hoe gaat dat? Langzaam maar zeker. Ik was ooit ook gewoon hoofdredacteur, zal ik maar zeggen. Van? Ik ben twaalf jaar hoofdredacteur geweest van Libellen. En uh, dan word je eens gevraagd voor wat anders... Kijk daar eens naar, kijk daar eens naar. Dat pakt dan goed uit. En dan denken ze, hé, hey, als hij dat kan, dan kan hij dat misschien ook. Hmm. En inderdaad, dat is heel vaak gelukt. Want, ik neem niet, wel aan, toen je daar wegging... en vervolgens bij al die andere bladen ook terecht kwam, dat ze denken, hé, hey, daar is Rob van Vuren. Uh, vertrouwen, uh, redacties je dan? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, tenminste, daar heb ik nooit iets anders van gemerkt. Vaak kwam ik bij redacties waar, uh, waar het heel slecht ging... Waar, uh, het was ook zoiets van, nou ja, vooruit laten we het proberen. Want anders uh, over een jaar zijn we misschien onze baan kwijt. Oh, dus je had wel, gaan. laten we zeggen, je had krediet als je binnenkwam. Als het een paar keer gelukt is, ergens. Als het uh, in een goede stemming is volbracht. Ja, dan bouw je krediet op. Ja, en zo, en zo ben je dan, dan dezelfde vriendelijke man die hier nu zit? Of gaat dan de zweep over die redactie? Volgens mij ben ik over het algemeen wel vriendelijk. Maar wel... Als het moet, ja. Uh, ik ben een keer geïnterviewd uh, door Isha Meijer, dus dan weten we hoe lang het geleden is. En er stond boven fluwelen olifant. Kijk. Kijk, dat vond ik eigenlijk wel aardig. Dat is mooi getypeerd, en dat, uh, natuurlijk. dat kon je natuurlijk wel. Ja. Ja. ja, hij is al in 1995 overleden, dus dat is inderdaad ik, lang, uh, lang geleden. Maar ik heb het gevoel dat dat in mij niet veranderd is. Nee. Zee, uh, wij, uh, wij hebben een, dit is uw leven, aan de hand van uh, optredens van jou in uh, televisieprogramma's. Hij is het wonderkind van de damesbladen. Ja, hij zegt dat hij precies aanvoelt wanneer het breien verdrongen wordt door het haken. En wanneer de triomftocht van de hache aanbreekt. Eerst is Libelle groot geworden onder zijn bezielende leiding. En toen de groei van Margriet stagneerde, werd hij daarin gezet. En binnenkort gaat hij Viva leiden. We hebben het over Rob van Vuren. Gaat het zo slecht met Viva? Nee, het gaat niet slecht met Viva. De oudste glossy van Nederland, Avenue, heeft een nieuwe hoofdredacteur. Rob van Vuren. En op hem rust de last om dit blad uit het slop te trekken, want het gaat niet goed met Avenue. Nee, er is natuurlijk niks mis met, uh, met Avenue, anders zou ik hier niet zitten. Diezelfde bladerdokter gaat nu officieel met pensioen. Hoe kijkt u tegen dat aanstaande afscheid aan? Ja, pensioen is natuurlijk... Uh, ik vind pensioen een ontzettend ouderwets woord. En ik ga in volle vaart door. Ik, heb, ik krijg het drukker dan ooit, denk ik. Ja, dan ja. gaan we weer, zei je uh, opkop, uh, toen de eerste woorden gesproken waren. Ja. Nou ja, goed, als je het achter elkaar hoort, dan is het wel iets, uh, iets te veel. Maar uh, inderdaad... Uh, dus heel wat gebeurd. Zeg, uh, en, en laten we nog even over dat pensioen zeuren. Uh, nog altijd de kolom in de Volkskrant, uh, elke ja. dinsdag. Ja. Met een uh, opinie over bladen en met uh, handige tips ook. Ja, dus dat elke dinsdag. Uh, elke dinsdag een kolom in de Gooi in Bij elkaar hier en daar nog columns. Uh, tien, om te, uh, tien columns per maand. Nou, dat is, uh, dat is werk. Stevige druk. Dat ja. is druk. En uh, ik klaag niet, want ik vind het leuk. En natuurlijk lukt het. Uh, ik hou me aan deadlines. Natuurlijk, maar dat is wel, ja, er moet altijd maar weer wat zijn. Maar goed, er is, er is genoeg. Ja, en daarnaast uh, komt er ongelooflijk veel op je af. Van, uh, kijk hier eens naar, naar deze cover. Tot, we willen een nieuw blad beginnen. Wat uh, Wil je meedoen? Wil je de kar trekken? Tot, begeleiding van nieuwe verse hoofdredacteuren. Ja, uh, ik ben dan in de gelukkige omstandigheden dat ik lekker uitkies. Mooi. Want, ja, maar je, je, je pakt ook collega's wel eens aan. Hè? Bijvoorbeeld deze week uh, maakte je in de column druk over Lomo. Uh, het homoblad van de makers van Linda. Hè? Ik je, maak me de je, druk om, pak ik ze aan? Nou ik, nou, ik, ja, ik, ik, ik analyseer... je vond dat er veel seks in zitten. Nee, ik analyseer, uh, als je de Lomo uh, bekijkt, die heb ik inderdaad beschreven. Ik denk echt op elke pagina, ja. En ja, het werd zo expliciet. En uh, uh, het viel me op. En wat bij Linda, Linda is natuurlijk waanzinnig knap en goed gemaakt blad. En wat bij Linda een beetje impliciet is, waardoor het door het blad een wat broeierige sfeer heeft, een aanrakerige sfeer. Dat zag je in de Lomo opeens heel expliciet. Nou, misschien is het wel het verschil tussen hetero en homo, weet ik niet. Maar het was heel expliciet. Elk je zou als ik heel als de kolom twee keer zo lang was geweest, had gemogen had ik twee keer zoveel voorbeelden kunnen geven van dat. En ja hoor, er staat weer iemand in zijn blote barst. En ja hoor, uh, dat zijn weer de bekende foto's. Ja. Nou, ik weet niet of, of je de cover uh, voor ogen hebt. Die twee uh, kussende, tongende, hetero-mannen. Ja, die heb ik na een half uurtje toch maar even anders omgelegd. Over covers gesproken. Time Magazine heeft deze week een cover met een 26-jarige moeder... dat een... Uh... Uh, een klein zoontje de borst geeft. Die kleine is drie, staat op een kruk, de peuter. Uh, en daar heb je een cover die in ieder geval reacties oproept... van smakeloos ja. tot uh, interessant. Aanleiding moederdag vandaag. Ja, het is moederdag, dus daarom hebben ze natuurlijk ook al uh, drie maanden over nagedacht. Uh, ik heb hem niet gezien nog. Ik heb wel alles al over gelezen. Uh, het beeld wat naar voren komt is inderdaad van... nou, dat, ik, dat, ja, dat, wil, dat wil ik gewoon niet zien. Uh, sorry, maar ja. laat maar. Waar ze dus wel in slagen... Maar daar moet je ook wel mee uitkijken. Is dat je uh, opvallend bent dat er over gepraat wordt. Tot in heel uh, veel semaan toe. Uh, dat mensen nieuwsgierig worden. Ik ook. Ik ga hem toch vanavond opzoeken. Hij moet al ergens te zien zijn. Hij staat op internet. Ja, ja dus hè, dichtbij. Uh, ja, en daar is een cover voor, toch? En nou ja, kan, je kunt er mee uitglijden. Precies. De vraag is, is, is het, het de cover die uitnodigt... in ieder geval ondanks dat je iets makeloos vindt tot kopen... of stoot het het kopen ja. af? En, en dan, ben je, ik bedoel, dan ben je toch als bladenmaker de pineus, ja. want da daar maak je geen blad voor. Dus dat is een, een heel dun weggetje waar je overloopt. En uh, dat is de vraag. Is, dat een, is ja. dat een zaak voor de hoofddirecteur om zich met de verkoop bezig te houden... of is die vooral uh, inhoudelijk gericht? Nou, hij is primair inhoudelijk gericht, maar... Uh... In de praktijk is toch het kufferbeleid het ook uh, heel erg van de hoofdredacteur. Ja, Je overlegt wel natuurlijk, je zou gek zijn om het niet te doen. Maar dat wordt toch wel uh, door de hoofdredacteur uitgedragen. Ja. Rob van Vuren, uh, we hebben al iets over bladen gehoord. Nu toch even uh, naar je nieuws van deze week. Wat valt je op? Nou, ik las. Uh, uh, en ik vraag me ook altijd af waarom dat nou in één zo euh, euh, euh, op een rijtje wordt gezet. Ik luister over een gigantisch soepeiland, plastic soepeiland, voor de, in, de, in de grote oceaan, te grootte van uh, Spanje en Frankrijk bij elkaar. Nou ja, dat is werkelijk niet voor te stellen. Van alle beesten die wij onderzocht hebben, heeft 98% nou. van de, van de magen. Hebben plastics in zich. Dat is het nieuws. Dat. dat terug dat al die beesten plastic voor 98% van onderzoek Een dolfijn, boordevol plastic. En opeens, en, en we weten allemaal wel... Uh, we zijn allemaal echt heel erg verkeerd bezig met de aarde. Absoluut. En dan denk je, ja, oké, okay, dan heb je weer zo'n berichtje. Of je, je hoort eens wat. En opeens zijn er van die berichten die... Ja, die, die slaan je om de oren. Die, die uh, denk je, ja, het is toch wat. Ongelooflijk. Eh, als ik lees... We weten dat, de, dat, dat, we, dat het steeds warmer wordt op de aarde, maar ik las een keer een stuk ijsschots afgebroken bij de Noordpool, te grootte van de provincie Gelderland. Nou, dat, dat is dan ook een kwestie heel goed geformuleerd door de journalist. Ja. En dat raakt me. Ja, ik kan me voorstellen. Als luisteraars vragen hebben aan Rob van Vuren, ik zeg maar even gemakshalve bladendokter, hij is hoofdredacteur geweest bij tal van tijdschriften Hij heeft heel veel ervaring op het gebied van bladen maken. U kunt ze stellen die vraag aan de perstribune.nl. De perstribune. Zo is het. Elke week wat zaken langslopen uit het uh, media-nieuws van de afgelopen week. Deze week was de libelle zomerweek, natuurlijk in Almere. Het Is een jaarlijks evenement voor de lezers van het populaire damesblad. Alle activiteiten stonden in het teken van China dit jaar. Maar ook de bekende Nederlanders lieten zich zien om te bewonderen om van zich te laten horen. De verslaggever van het Pauwnieuws ging ook een kijkje nemen. En verbaasde zich erover dat die rapper Lange Frans en minister Ivo opstelte tegen het lijf liep. Libelle Zomerweek. En wat voor u? Nou ja, ik moet zeggen. Uh, wijlen mijn moeder, zou ongelooflijk trots op me geweest zijn. Als ze dit wist dat ik hier zou zijn. Ja? Ik vind het uh, gewoon leuk. Je komt Henk en Indrik uh, tegen. Uh, je komt Jacqueline's tegen. Gaat u nog iets leuks doen? Gaat u misschien nog breien of, of leuk ik wat voor Ik ga dan, Ik moet ik het podium op. Oh. Ik denk eerst uh, Lange Frans. En dan ik. Oh. Hoe, hoe Libelle is Lange Frans? Heel erg Libelle. Wat maakt hem zo, libellen? Ja, het ziet er ah, wel leuk uit. Ja, sexy. Ik vind hem sexy. Je ja. Ja. staat zo gaan, hè? Zo gezellig. Leuk publiek. De vrouwen zijn uh, iets wat gerijpt. Goede rode wijn, moet ook een paar jaar leggen, natuurlijk. Men is te zeggen dat hij Henk en Ingrid tegenkomt, maar nou dan, je moet heel goed zoeken naar Henk, hoor, op de libelle Zomerweek. Ja, wel, maar het is meer uh, de sfeer van Henk en Ingrid die je daar ziet. Dus merendeel vrouwen, uiteraard. Ja. Je gaat, uh, en als jouw man het tegenkomt, dan is het uh, om uh, te begeleiden. Of um, ook, ook wel meelopen en gauw ergens neerstrijken. Ja, je ziet uh, doorsteningen in Nederland. Natuurlijk, is, en daar is Libelle ook voor. Is, dat, is de gouden greep zo'n zo zomerweek? Want Absoluut. het wordt druk bezocht, hè, S. huis van de week die er optreedt. Uh, mijn vrouw is geweest. Ja. Ik zeg iemand wat anders. Ja, maar uh, uh, het blad Magriet doet het ook trouwens. Hè? Die doet ja. het in de winter. Net iets soortgelijks, net zo groot. Libelle in de zomer, dus dat is goed verdeeld. Ja, om maar uh, de tijd is natuurlijk al lang voorbij. Dat je alleen maar een gedrukt blaadje bent. Dus je, je doet aan expansie. Je laat je op alle mogelijke manieren laat je merken dat je er bent. Hm. Nou, dat doet uh, zeker Libellen, doet dat voortvarend. Is het nog een, uh, is het nog een goed blad, Libellen? Het blijft een goed blad. Het wordt natuurlijk steeds kleiner. Qua ja, lezersbestand? Ja, ik bedoel, het is de helft van uh, 15 jaar geleden. En er gaat elk jaar wat je ook doet, gaat, er gaat elk jaar wat vanaf. Maar het is nog steeds het grootste vrouwblad van Nederland, nog steeds 400.000 elke week. Wat zou je veranderen atlat, als je uh, morgen iets mocht wijzigen? Nee, da dat uh, heb ik me ook wel eens afgevraagd. En het is me ook wel eens gevraagd. Maar daar kom ik niet uit voor libellen. Dat wordt gewoon hartstikke goed gemaakt. Ik zou, en er is namelijk iets aan de hand wat je niet kan veranderen. En dat zijn de omstandigheden. De, uh, het internet. Het tijdbeslag van, uh, van uh, mensen, van vrouwen. Hoe goed blad je ook maakt. Ik denk dat dat uh, reddeloos is. Daar gaat gewoon elk jaar 5% van af. Nou, en als je dan in 2028 bent... Dan stop. Dan ben je een nee, ik denk oh, wow. dat er wel een harde kern uh, dat blijft. blijft over. Zeg maar, ah. wat is het voordeel van zo'n libelleweek voor het blad? Behalve dat, uh, dat de mensen die er komen het blad al kennen. Ja, dat je, het voordeel voor het blad is dat, dat je over de tong gaat... Dat een heleboel. Ik hoorde nu Pauwnieuws is er, we hebben het er nu over. Het staat in alle officiële grote, serieuze dagbladen, waar Libelle anders nooit in staat. Dus je, je zorgt voor een, een, een het opvoeren van de naamsbekendheid door zoiets uh, Unieks. Want dat is het zeker. Zeker. En het komt elk jaar weer terug in mei. En het is elk ja. jaar voor heel veel mensen een plezier om er te zijn. Deze week nam een oud collega van je afscheid bij uitgeverij Sanoma. Dat was uh, John Lukke. Zeven jaar hoofdredacteur van Beaumonde, het glamourblad. Dat uh, blad dat hij in de jaren uh, uh, runde. En in die tijd heeft hij heel veel vrienden gemaakt in de, de showbiz-wereld. Uh, veel van die vrienden kwamen uh, even langs op het afscheid in Amsterdam. Uh, zag ik in SBS Shownews. Het ene na het andere compliment over John Lukke... Onder andere van televisiepresentatrice Bridget Maasland. Er zijn echt ongelooflijk veel mensen op zijn afscheidsfeestje. Hè? Wat, wat zegt dat? Dat zegt dat hij het altijd heel erg goed heeft gedaan. Dat hij een sociale, lieve, leuke man is. Die de mensen waarmee hij werkt ook op een nette manier behandelt. En dat ze in principe altijd goed in het blad komen te staan. En daar maak je vrienden mee, denk ik. John Lukke uh, wordt hoofdredacteur van Veronica Magazine. Je hebt veel met hem samengewerkt, hè? Ja, althans ja, ik ken hem heel goed. Heeft hij Beaumonten uh, goed geleid? Hij heeft het goed geleid. Ja? Het, is, uh, het gaat nog steeds goed met Beaumonten. Hij uh, heeft het gewoon goed gedaan. En na zeven jaar snap ik ook heel goed dat je denkt... nou, uh, nou is het mooi geweest. Dan ga ik weer eens wat anders doen. Ja. ja prima. Uh, uh, televisiegids, zit daar nog toekomst in? Nee, natuurlijk niet. <laughs> dat sprak hij opgewekt. Uh, ja. Nee, natuurlijk niet als televisiegids. Dat is echt onzin. Uh, daarom zijn er een aantal gidsen... Uh, uh, uh, V.P.R.O. Vara voorop. Nou, en Veronica gaat nu die slag maken. Die gewoon niet meer gids worden, maar een magazine. Gewoon een leuk, onderhoudend tijdschrift. voor een bepaalde doelgroep. Met uh, uh, ook weer eigen formules. V.P.R.O. heeft een heel andere formule, natuurlijk. dan Veronica. Maar voor het echte oh, oh, oh, wat komt er morgen op televisie? Daar kijk je wel in de krant. Ja, natuurlijk, of op internet, of waar dan ook. Dan heb je echt die gidsen niet meer voor nodig. Nee, maar dan zou je ze ook kunnen opheffen. Want er zijn nog zoveel bladen, waarom zou je dan blijven ja, bestaan? Ja, maar goed, uh, Zoals KRO en NCV... die verkopen er elke week nog uh, uit mijn hoofd 300.000. Als het niet meer is. Dus het is ook nog business. Er wordt ook nog aan verdiend. Wordt ook steeds minder. De abonnees gaan dood. Nou ja, je zoekt je doelgroep. Zo, uh, omroep Max... Uh, zou je nou, ja. niet met een, uh, een heel mooi magazine moeten komen? Vertel het maar, het gerucht gaat al heel lang. Is dat zo? Ja. En uh, dat weet ik zeker. En uh, ik denk dat zeker omroep Max, dat, die nog, dat het een grote kans van slagen zou hebben om daar nog een leuk blad. Het is toch, daar kun je niet omheen. Voor een 50-plus doelgroep. Trouwens, alle omroebladen hoor. Elk omroepblad. Uh, is je, je bent er, als je ja. 25 bent, koop je toch geen omroepblad meer, meer. Helemaal. Dus voor omroep Max, een mooie, duidelijke, heldere gedefinieerde doelgroep, prima. Deze week werd ook bekend dat Wim Schaap afscheid gaat nemen... als hoofdredacteur van het Blad Weekend. 27 jaar stond hij aan het roer van het Blad. En nu gaat hij met pensioen. Veruit de grootste scoop die Weekend onder zijn leiding had... was de allereerste foto van prins Willem-Alexander... in aanwezigheid van een geheimzinnige Argentijnse schone. En nou ja, zagen dus deze foto's. Hebben we vervolgens in anderhalf uur een verhaal gemaakt. Als je het verhaal leest, dan hebben we het voortdurend over een blond meisje, Maar we hebben geen idee wie het is. Twee of drie weken later kwam het uit. Toen bleek het om Maxima te gaan. Maar ja, ook Weekend zat er wel eens naast, geeft Wim schaap toe. Voor een toerist hebben we foto's gekocht van Karin Bloemen. Op een strand in, ik dacht dat het Jamaica was. Karin was, had daar niets aan, geen badpak, niks. En wij hebben die foto gepubliceerd. Met als gevolg dat we nou ja, goed, voor de rechten kwamen en schadevergoeding moesten betalen. Als je daarover nadenkt, later hadden we dat beter niet kunnen doen. Verkeersinformatie komt even tussendoor. AWB. Exclusief in Studio Itzerda. Nee, je moet even naar de ANWB, jongens. Ja, rijdt hij op de A58 Eindhoven naar Tilburg? Dan komt hij daar tussen best een oorschot en spookrijder te tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden, Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt hij op de A58 van Eindhoven naar Tilburg? Dan komt hij daar tussen best een oorschot en spookrijder tegen. Dat Is niet best. A58 tussen best en oorschot. Bij best moet ik altijd denken aan de grap van Fons Jansen. De stoptrein Eindhoven best stopt niet te beste. Ja, op dat soort flauwe grappen. Uh, ook uh, meldde het blad, daar waren we gebleven bij de, bij de uh, mag ik zeggen, roddelbladen. Ook uh, meldde het blad dat uh, Willem Alexander heb het over Weekend, onvruchtbaar zou zijn. Terwijl een week later de RVD meldde dat de prins uh, en zijn vrouw... Uh, in afwachting waren, in blijde afwachting waren van hun eerste kind. De nieuwe hoofdredactie van het blad bestaat uit uh, Mark van der Linden... nu al werkzaam voor Weekend en Bart Ettinghoven, eerder werkzaam als eindredacteur van Show News en RTL Boulevard. Rob, uh, uh, uh, Rob van Vuren, iemand uit de tv-wereld gaat dus een blad maken. Is dat ja. slim? Uh, is dat Mark van der Linden bedoel je? Ja. ja. Nou, is dat iemand... Die uit de bladenwereld naar de tv-wereld ging. Ja. Dus hij uh, is bij de bladenwereld uh, uh, heeft hij zich gevormd. Ja, maar ook Bart, uh, Bart, uh, Bart Ettenkhoven. Ja. Die, uh, die werkte dus als eindredacteur van Nieuws. Ja. ja. Maar goed, ze hebben dus wel een, een, een, een printachtergrond. Hmm. Nee, het lijkt mij geen enkel bezwaar trouwens, hoor. Uh, het is maar net... Uh, je moet uh, weten wat print kan... En wat print niet kan. De wat kan, e, de wat eigenschappen. kan print niet? Wat zou jij altijd zeggen wat print niet kan? Print beweegt niet bijvoorbeeld. Dus je moet heel erg goed uh, naar de fotografie kijken. Aan de, ik draai het altijd meteen maar om. Een geweldige impact van stilstaand beeld af en toe. Als ik een uh, bepaalde actie zie. Als je dat op het journaal ziet of op tv. Als je met je, dan is het voorbij en het komt niet meer terug. Maar uh, kranten, ook kranten, maar ook tijdschriften kunnen natuurlijk... Het stilstaande beeld. Een schitterende foto. Je kan heel inderdaad zijn. Daar ongelooflijk lang naar kijken en steeds meer ontdekken. Hoe gaat het met die bladen? Ja, de roddelbladen, mag je dat nog zeggen, anno 2012? Nou ja, dat wordt... Goed, we weten waar het dan over gaat. Het wordt geroddeld, Dat je maar weet ja. dat de meeste rodders waar zijn. Dan uh, Hebben ze toekomst? Ja, we hebben net de omroepgidsen afgeschreven. Minus uh, nee, eventueel initiatief van Max. maar Ja, met, uh, waarbij, ja precies, ja. Max. Eh... Uh, Roddelbladen, Hebben. ja. Gossipbladen, laten we het zo noemen. Dat klinkt al oh, dat is wat, uh, wat chicer. Uh, nou, zeker toekomst. Kijk, er zijn er nu uh, even snel... Volgens mij zijn er vier. Twee uh, privé-story heel groot... Mm. en party en weekend uh, kleiner. Ja, ook die bladen... gaan achteruit. Mm. Maar ze komen van heel hoog. En, uh, dus er wordt nog steeds genoeg van verkocht. Kijk... Uh, er komen steeds meer hele halve, kwart bekende Nederlanders. Waar we allemaal... Uh, die veel al, die, over uh, willen uh, weten. Uh, het is toch een soort buurvrouw van je. Hm. Als buurvrouw ziek is of buurvrouw gaat scheiden... of buurvrouw krijgt een kindje... ja, dan wil je daarover lezen. Of ze, je echte buurvrouw, maar ook de buurvrouw die je op het scherm ervaart. En dat is de kracht van die bladen. Nou, Daar komen er steeds meer van. Echt ongelooflijk. Dus uh, die bladen zijn wel te die veel. Er zijn er nog... Die zijn er nog wel even. De Nederlandse afdeling van de wereldomroep bestaat niet meer. Afgelopen vrijdag kwam er om 10 uur s avonds een eind aan de omroep voor Nederlanders in het buitenland. Vanaf 1947 was de omroep te beluisteren op de korte golf, maar door de snelle ontwikkeling van internet en smartphones waren die uitzendingen overbodig geworden. Door het verdwijnen van de wereldomroep verliezen 270 mensen hun baan. De omroep sloot af met een marathonuitzending en er werd teruggekeken op de roemruchte geschiedenis die ooit zo begon. Weer herreizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld. Rob van Vuren, de wereldomroep ter ziele. Nou, Heb je daar ooit naar geluisterd? Als, uh, nee. Als... <laughs> nee. Nee, ja, toch? Uh, ik weet uiteraard wat het is. Tuurlijk. En, uh, ik, uh, nou ja, je bent ook in Nederland gebleven, hè? je bent niet geëmigreerd of daarom, zo. Dus daarom. Maar ja, ik hoor ook insiders, echt heel serieuze mensen, die zeggen: ja, het is eigenlijk wel een logische ontwikkeling. En, uh, het is voorbij. Het is voorbij, hè? ook dat. Straks praten ik verder met Rob van Vuren. En horen we ook natuurlijk de wekelijkse tv recensie van Ron van Gouwen in Kassie kijken. Maar nu onze Vliegende Kiep. Hij zoekt legendarische medailles en olympisch geluk. Olympisch geluk. De Vliegende Kiep. Bij zijn bijna wereldomroep geluiden, die zware yeah. trommels die roffelen. In de aanloop naar de Spelen deze zomer gaat Jules op bezoek bij auto olympiërs En deze week een gesprek met Wietse van Alten... die uh, een bronzen plak in de kast heeft liggen voor zijn sport boogschieten. Handboogschieten. En dat ging toen zo. Dit is handboogschutter Wietse van Alten. En hij versloeg de zweet Pettersson met 114 tegen 109. Dit was zijn laatste schot. 9. Dat is ruimschoots voldoende voor brons. Maar dat is de grote vraag, ligt die plak nog in de kast of is hij inmiddels kwijt? Jules, Jules van der Wart op bezoek. Ja, ik ben nog steeds in Oosterhout, in het centrum uh, van een mooi dorp. En ik kijk uit op een heel mooi oud, uh, oude kerk. En een uh, grote tuin van uh, Wietse van Alten. Want uh, bij hem ben ik thuis. In de keuken zijn we, hij is koffie aan het zetten. En, uh, en kijkt naar mij een, een, een, een mooi visje, een goudvisje in uh, helder water. En allemaal uh, foto's met... Kindjes erop en dergelijke. En uh, ja, <laughs> het is geweldig hier. Maar de koffie is bijna klaar, zie ik. Wietse van Alten, ja, brons in 2000. Dat is lang geleden, hè? 12 jaar. Een mooie tijd en een bijzondere medaille, denk ik. hele bijzondere. Kijk, sinds de moderne Olympische Spelen in onze sport voor Nederland de enige. En ik ben er nog steeds ja, onwijs trots op. Hoe drink jij je koffie zwart? Met een beetje suiker. Wachten we nog heel even erop. Lopen we naar je kamer, want ik heb net al een beetje rondgekeken. Daar hangt die hè, je medaille. Ja, die heeft wel een, een mooie positie in, in het huis. Ik wil zeggen, zo'n zo bijzonder item en mooie herinnering moet je ook wel een plaats geven. Een mooie bruine lijst eromheen en uh, ja, het, het is blauw uh, wat het uh, omhulsel eigenlijk is. Uh, brons met, met, met wat teksten erop. Hangt hij altijd in de kamer? Ja, hij hangt altijd in de kamer. De eerste paar jaar nadat ik terug kwam uit de Spelen heeft hij eigenlijk netjes opgeboren gezeten. En uh, sinds we hier wonen hangt hij echt uh, op, een, op een bijzondere plek in het huis. Je reist nogal veel, want uh, vorig weekend was je in Turkije. Klopt, vorige weekend, uh, nou ja, goed afgelopen maandag ben ik teruggekomen uit Turkije... Van, uh, van de tweede wereldbeker van het jaar. En volgende week zitten we alweer in Amsterdam voor het uh, Europees Kampioenschap. We zitten midden in ons wedstrijdseizoen. Uh, nou, je bent zelf gestopt, maar je bent nu bondscoach van handboogschutters. Ja, ik ben uh, inderdaad, in 2008 ben ik gestopt. Ik ben toen begonnen als trainer op het Olympisch Trainingscentrum... waar, uh, waar sporters fulltime uh, trainen en, en ook wonen. En dat is uitgegroeid uh, inmiddels tot bondscoach Olympisch... en bondscoach voor de niet-Olympische discipline. Gaan we zo meteen praten over wat een bondscoach allemaal doet. Maar nog even terug naar Sydney, want hoe was die tijd? Want je ontmoette ook andere sporters. Ja, ik wil zeggen, de, de Olympische Spelen zijn helemaal geweldig. De wedstrijd op zich natuurlijk is al, is al ontzettend bijzonder... om daar aan deel te nemen. En ja, de omgang met ook je collega-sporters uit Nederland... Ja, dat, is, uh, dat is bijzonder te noemen. En ja, Sydney was natuurlijk de tijd van, uh, van Inge de Bruin Pieter van Hogeband, Leontien van Moorsel, uh, Mark Huizinga. Ja, en, en dat zijn allemaal wel mensen... als je ze nu tegenkomt, dan heb je nog een leuk contact. En ik, dus er is ook nog steeds contact uh, tussen een aantal. Dus dat is uh, erg bijzonder. Maar eh, met wie heb jij dan nog het meest contact? Ik heb op het moment nog wel eens contact met Mark Huizinga. We zijn beide nou, fanatiek karpervissen te noemen. En ik begrijp dat dat eigenlijk fanatiek is als we er ook tijd voor hebben. Ja, wat in je vis komt, dat is geen karper, hè? Nee, Nee, dat is geen karper. Dus dat zal ik een beetje inderdaad niet aandoen. Nee. Maar dat, dat geeft rust. Ja, ik, ik, ik vind het, het vissen op zich heel leuk. En, en ja, het is echt back, back to nature. Je zit aan het water in je tentje, zonder elektriciteit, zonder iets. Ja, dat, dat geeft heerlijk rust. Ja, concentreren op je dobbeltje. Want normaal moet je. Ja, handboogschieten is een concentratiesport. Handboogschieten is inderdaad een, een concentratiesport. Er komen natuurlijk nog wel veel meer dingen bij kijken. Als, als conditie, fitheid, kracht, noem het allemaal maar op. Maar ja, op het moment dat het moet gebeuren, dan moet je je kopje er even bij kunnen houden. Wat is voor jou het ultieme moment daar? Is dat werkelijk dat je dan in die, die, in die uh, wat is het, de derde plaats, uh, brons vindt? Of, of iets anders nog? Nou ja, nee, kijk, het moment inderdaad dat ik mijn laatste pijl schiet en ik wist dat het goed was voor de bronzen medaille. Ja, dat moment, dat staat me nog wel uh, helder voor de geest. Ja, voor de rest heb je natuurlijk nog hele mooie herinneringen van, van, je, van je periode dat je daar gezeten hebt. Waaronder bijvoorbeeld het aanmoedigen van de, van de dames tennis uh, die, die daar een zilveren medaille winnen. Ja, dat is, dat is ook heel bijzonder om daar met je collega's sporters naartoe te leven. Bogen ten Oremans? Ja, klopt, klopt. Je hebt een diepe tuin, daar zou je eigenlijk um, ja, gewoon mee kunnen schieten. Want hoe, hoe diep is het, 40 meter? Nou, vanaf de straat is het inderdaad een metertje of 40. Achter het huis zal het een, uh, nou, een 20, 20, 25 meter zijn. Heb je hier wel eens geschoten? Nee, nog niet. Um, ik, ik loop al heel lang te roepen dat ik wel van plan ben... om het hier uh, een opstelling te, neer te zetten, maar het is er nog niet van gekomen. Je moet zo in hout klieven, hè, want je hebt heel veel hout liggen. Ja, eh, het is nou inderdaad. We hebben een, er stonden twee grote bomen in de tuin. Dat zou je nou niet meer zeggen. En eh, dat, dat hout dat moet, dat moet klein, want eh, achter hier staat de kachel. En van de winter eh, gebruiken we die veelvuldig. Het moet ook weer branden. Gaan we meteen in twee uur gaan we daar even heen? Is de koffie? Lekker. Zo, even aan de koffie. Tweede uur. Dus terug Zul van der Wart en Wietse van Alten. Dit voorjaar was er op de televisie een Nederlandse dramaserie te zien genaamd Mixed Up. En die speelde zich af op de redactie van een kwakkelend vrouwentijdschrift. Ook eh, daar werd een soort bladendokter aangesteld. Een nieuwe mannelijke hoofdredacteur. Fragmentje. Oh, fijn. door mijn eigen jetje kwam ik dus op het idee... om David voor dit lastige karretje te spannen. En heus niet alleen omdat hij zo goed is met vrouwen. Ja. <laughs> ja, is alle gekheid van. op een stokje. Zij heeft een enorm potentieel, alleen weet het publiek dat nog niet. Maar dan kan jij, David, zo, hapakee, een succesverhaal gaan maken. Heb je vaker gedaan. En je weet het, we staan achter je, als een man. En dat wil je <laughs> nodig hebben? Er komt iemand om zij op te pimpen. Zie het als een cosmetische ingreep. Spuit je botox, rimpels weg kunnen we er weer een tijdje tegenaan. En inderdaad, het is een hij. Uh, een Rob van Vuren, het is een hij. Ja, daar komt een, een man, hoofdredacteur wordt hij, zoals jij... van zo'n uh, van, van damesblad, vrouwenblad. Uh, geeft dat dan commotie? Want dan denk je, ja, wat, wat heet die man van de vrouwenwereld? Ja, nou, niet die commotie van, oh jee, een man bij een vrouwenblad. Nee. Want uh, wat ik al zei, ik ben bij Libelle... Ik ben... Ik bij Libelle, Dan heb ik gewoon twaalf jaar hoofdrecatuur geweest. En dat is goed gegaan. Dus iedereen wist wel, uh, nou... Uh, hij, kan ook wel, hij kan in ieder geval ook wel met vrouwenbladen omgaan. Ja. En ik heb ook bij mannenbladen gewerkt, dus het, uh, het, kan, het kan allebei. Nou ja, want je ging van uh, libellen naar Margriet. Naar Magritte. En toen nou, ook naar Panorama. Nou ja, dat was ja. Oude, echt mannenblad natuurlijk. Om maar niet uh, meteen playboy te noemen. Precies. Ja, dat, dus het is toch of je man of vrouw bent... Wie dan ook. Het gaat er toch om dat je je inleeft in uh, wie het blad leest. Hoe hij of zij het blad thuis krijgt. Of wie het koopt of krijgt. of uh, Wanneer hij het leest. Nou, Kortom, daar kun je heel, heel veel over ja, schrijven. Je, en nou nou ja, ja, ik denk... Jullie maken dus gewoon een profiel van je lezer. Je hebt ja. een gemiddeld profiel en, ja. en dat is je handvat, neem ik aan. week in, week uit om mee te werken. Natuurlijk, dat kan ook niet anders. Anders word je vaag, anders word je sloom. Als Omroep Max met een blad komt, dan weten ze, eerst, weten ze heel goed voor wie het thuis krijgt. En uh, hoe lang erin gelezen wordt. Uh, uh, wanneer, wat voor onderwerpen erin moeten. Dat analyseer je, natuurlijk. Mm. En op basis daarvan maak je iets, toch nog iets verrassends. Dat ja. is het eigenlijk. Ja, en, en dat blijft toch de intrigerende vraag. Hoe blijf je verrassend? Hoe ja. vind je iets, want je werkt ook geloof ik nog een week of zes vooruit. Dus, en in de zomer denk je al, hoe gaan we het kerstnummer aankleden? Ja. Hoe blijf je dan nou verrassend? Ja, dat is de kunst. Het kerstnummer is trouwens het makkelijkste van allemaal. Ja. Dat, dat stop je vol met recepten en Echt, vol met en emotie. Ja. En, uh, en, en klaar. Goed, maar hoe blijf je verrassend? Hoe blijf je kerst? verrassend om voortdurend in de gaten te houden wie het leest? Om voortdurend over de, voor die onderwerpen waarvan je weet dat vindt mijn lezeres, dat vindt mijn lezer leuk. Om daar steeds andere verschijningsvormen voor te verzinnen: ja. in een interview, in een foto, in een enquête. In een onderzoek, noem maar op. Nu zie je uh, ook vaker gebeuren dat een blad aanhaakt met televisie. Voetbal International is een televisieprogramma. Uh, Wanneer komt libellen ja. op televisie? Want jouw oude baas Sanoma ja. uh, heeft, heeft bij SBS een dikke vinger ja. in de pap. Wanneer ja. komt dat? Nou, ze haasten zich. Uh, mijn oude baas haast zich om te zeggen: uh, dit doen we niet. Nou, dat vind ik echt onzin. Dat geloof ik ook niet. Is daar een goede uh, televisiemarkt voor? Uh, ja, voor ik denk programma? het wel. Het bestaat natuurlijk al een beetje verkapt overal. Kijk, het heet niet uh, Libelle, maar het heet uh, Koffietijd. Het heet niet Story, mm. het heet RTL Boulevard. Ja, maar VI gaat dus verder, want die hangt zijn eigen uithangbord eraan. Zeker, geweldig. Geweldig. Is ook uh, iedereen jaloers op. Hartstikke slim. Heel goed. Het pakt ook heel goed uit. En dus, ik snap wel wat Sanema zegt. Die, uh, die zijn nou, uh, hebben nou SBS... Waarom zouden ze ja, er niet direct, direct mee beginnen? Als ik er nog zou zitten met Hovrier... zou ik ook de volgende morgen op de stoep hebben gestaan... van nou, wanneer uh, gaan wij uh, een FIFA-programma maken... Uh, s'nachts van 11 ja. tot 12. Uh, wanneer uh, libellen van 4 tot 5. Natuurlijk komt dat eraan. Misschien heet het anders. Maar om op die manier je merk uit te bouwen... Maar toch ja, hoor ik. Waarom zou je dat afhouden? Jij zegt morgen beginnen. Uh, Libellen voelt er blijkbaar voor. En Sanoma houdt het toch nog een beetje. Nou, ik beetje denk dat dat tactiek af. is om alle zeurkousen op een, op een afstand te houden. Maar dat daar wel aan gewerkt wordt. Maar wat valt er over te zeuren gaat. dan als je ja, een omdat, goud in handen hebt? Omdat als Libelle dat dan wil Magritte het ook. En dan wil FIFA het ook. En ja. dan wil wie hebben we allemaal niet? Nouveau, uh, Esta. Allemaal. Ze staan zich te verdringen. Dus eerst even afhouden en dan is rustig daar beleid op maken. Rustig eens kijken waar, voor welke bladen bouwen we nou ook op die manier uit. Maar dat het gaat gebeuren, ja, je zou gek zijn om het niet te doen. Nee. Kijk naar VI. Ja, dat werkt. Ja, ja natuurlijk. Goed, daarvan kun je nog zeggen dat voetbal, dat heeft een voetbalpubliek. Maar ja, ja Libellen, Margriet, FIFA uh, hebben weer andere profielen. Dus dan, dan wordt het wat lastiger. Nou, Libellen heeft natuurlijk een veel groter publiek dan VI. Ja, dat is waar. Uh, dus, daar, dus jij zegt uh, gewoon je... doen, gewoon doen. Ja, ja. en uh, het is een hartstikke leuk middagprogramma maken. Komt er absoluut aan. Ik ben benieuwd. Als u vragen hebt aan Rob van Vuren, Het wordt tijd voor Ron Vergouwen. Kassie kijken dus televisie afgelopen week rond En het gaat over reclame maken voor jezelf of voor een ander. Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Er was een tijd dat je alleen in de tijd van De Ster stiekem reclame mocht maken. Maar die tijd die lijkt nu definitief voorbij... Tegenwoordig verkoop je jezelf en je producten gewoon tijdens je programma. Neem nou bijvoorbeeld Voetbal International van afgelopen maandag. Iedereen had wel wat te verkopen. Zo had Johan Derksen een boek geschreven over Bert van Marwijk. Het boek ligt klaar, Johan, hè? want het is niet zomaar een boek. Ja, nee, Het is een levenswerk. Kijk, uh, het was natuurlijk mijn morele verplichting als, als voorzitter van de Venkrupp... Ja. Ook, ook een prachtig boek uh, van Bert te maken. Bert. Ja, ik moest eraan wennen. Het hoefde van mij allemaal niet. Maar nu ik het uh, zo zie, dan ben ik toch wel trots op. Ik zal niet zeggen dat je vol schiet, maar het doet wel iets mee. Nee, ik schiet niet vol. Dan nou. hoef je nee. niet bang voor wat zijn. Nee, maar ja. dat komt nog wel als je onze cd hoort. Ja, nou. nee, dan, want, is... ja want Wilfred en Johan die hadden ook nog even een cd aan. Hier is-ie dan de album-cd van Johan en Wilfred, de Helden nee. van Oranje. Echt waar? Voor jou. Ja, natuurlijk. Geert, hij is, is ook te krijgen vanaf morgen. Waar nee, niet? nee, hij uh, ligt bij uh, 328 Lidl-winkels. Echt hè? waar? Lidl? Ja, ja want... Wij zijn van de Lidl tegenwoordig. Okay. Maar dat is leuk voor jou ook. kunnen Alle mensen die kunnen ook met Wilfred en mij op de foto. Ja, de okay. dat, is, dat is wat je wilt natuurlijk. Crazy. En, en daarbij langer. zijn de bitterballen in de aanbieding. En ja, dan kan René van de Gijp natuurlijk niet achterblijven. Maar die moest doen met een naar hem vernoemde speelknuffel. Ja, René, volgens mij blijven we lachen deze zomer. Want jij gaat ook gekke dingen doen, begrijp ik. Ik heb de Gijvogel, jongen. De gijpvogel? Die, die vogel? heb ik bij me. Nee. Ja. Kan die vliegen? Nee, nee, nee. Maar wat, doe je, wat gebeurt er als je dat zou doen? Wat, wat gebeurt er dan? Hij lacht. Hij lacht ook nog. Ja, natuurlijk. En nee, jij wilt toch even nog tussen neus en lippen zeggen waar die, waar die te krijgen is? Kruisvatje. Oh. We zijn dit soort reclame-uitingen bijna normaal gaan vinden. En dat beperkt zich echt niet alleen tot de voetbaltalkshows van RTL. Ook het NOS Journaal kan er tegenwoordig wat van. Neem nou bijvoorbeeld dit item over de opening van een supermarkt in België. Gisteren geopend, de vierde Belgische vestiging van Albert Heijn. Supergoede winkel. Ja, echt waarom? Veel goedkoper, koper, veel leuke producten, dubbel fris, vla. Nou ja zeg, ze hebben daar gewoon vla en dubbel fris. Snel jongens, gelijk naar Albert Heijn toe. I'm Luistert u mee, reclamecodecommissie? Nee, zoiets kan je als programma een hoge boete opleveren beter kun je het wat subtieler doen. En dan het liefst in een goed bekeken programma... als bijvoorbeeld De Wereld Draait Door. Zo infiltreerde een deodorant-producent... onlangs in het publiek van het programma... met zoenende stelletjes. En deze week liet tafelheer Theo Maasen zich ook misbruiken om reclame te maken. En ik speelde vorige week speelde ik in de kleine komedie... en ik was daar steeds bij dat Rembrandtplein. Daar heb hier in Amsterdam. ajax uh, Experience. En ja, ik wist dat ik hier naartoe zou gaan en op een gegeven moment dacht ik ja fuck weet je, uh, ik zal het gewoon even laten zien. Uh, <lacht> ja. Nee. Ja. Ja, sorry. Waarna Theo zomaar een ajax kampioenschalen uit zijn binnenzak haalt. Zoiets heeft hij al vaker gedaan, maar dit keer bleek het een stunt voor het Ajax-museum koffieapparaatgesprekjes gegarandeerd de volgende dag. Ja, het lijkt allemaal heel makkelijk, maar als je jezelf moet gaan verkopen... dan lijkt dat toch een stuk lastiger. Zoals de kandidaat lijsttrekkers voor het CDA bijvoorbeeld. Niet van de buis te slaan deze week... maar of het CDA-geluid nou altijd even goed aankwam... in elk geval niet in het debat op Politiek 24. Uh, en in de derde plaats. En in het... Bent u er allemaal nog? Wat is de reden dat jij hebt kandideert hebt? En nou... Oh, oh. Ho hoort u mij? Deze doet het zomaar. Goedenavond Rotter. Uh -huh. nou, de aandacht trokken ze er in ieder geval wel mee, maar ze konden donderdag bij Pauw en Witteman in de Herkansing en wat kun je beter in de strijd gooien dan een mooie reclameslogan? Mona Keizer, duidelijk en dichtbij. De heer Wintels, de stap naar vernieuwing. Spies van de groepering Kies Spies. Sierbrand van Haarsma en buma blik op de toekomst, oog voor elkaar. Madeleine van Torenburg, onder het motto In het Rijnen met Madeleine. Oh. <laughs> Henk Bleker met eerlijk helder Henk. Maar ja, dan moet zo'n slogan wel kloppen natuurlijk. Bij de talkshow Oog in Oog van Sven Kokkelman viel heldere Henk in ieder geval genadeloos door de mand. Nou, veel gedraaien wil u nu toch leider worden van het CDA. Eerlijk, helder Henk. Hier is Henk Bleker. Meneer Bleker, goedenavond. Goedenavond. Bent u eerlijk? Ja. Bent u helder? Ja. Heet u ook echt Henk? Hinderk. Mijn ja. ben echte naam is Hinderk. Dus u bent eerlijk, u bent helder, maar u heet niet Henk. Dat is het enige wat niet klopt, zou ik <laughs> kunnen zeggen. Nou, dat is te overzien. Nou ja. Is hij wel eerlijk en is hij wel helder? Weet u wat er aan de hand is? Zegt u het mij eens. Maakt u eens duidelijk? Dat heb ik net geprobeerd te doen. Maar geen antwoord op de vraag kunnen we kort over zijn. Ja. En de vraag is, hoe zou dat nou toch komen? Bent u dronken van de macht? Nee. Aldus, Henk Bleker die voor de derde keer een slok nam uit zijn glas water... dat al een kwartier leeg was. Maar wat, wat, wat was de vraag? Nou, de vraag was dat de kritiek is dat u dronken bent geworden van de macht. Reclame maken. Voor jezelf of voor een ander? Het blijft een vak apart. Gelukkig heeft Henk meer verstand van... Uh... Van, uh, uh, daar kom ik nog op terug. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Denkt u, ik heb wat gemist op televisie deze week. Hoe zit het? Op onze website kunt u de besproken fragmenten en nog veel meer trouwens terugzien. Deperstribune.nl, onderdeel Rob van Vuren, uh, bladen dokter, bladen man. Rob, uh, iedere BNR is de vraag uh, die wij krijgen van John. Iedere BN krijgt tegenwoordig een eigen blad. Linda, Maarten, noem het. Is dat een vooruitgang? Soms wel, soms niet. Ja, Linda is natuurlijk. Uh, het is met Linda begonnen. En dan uh, waanzinnig succes. Ik bedoel. Uh, Waardoor is dat een succes? Uh, er wordt gauw gezegd: ja, een blaadje met Linda en Mol. Maar het is een echt succes omdat het ook een goed gemaakt blad is. Zelfs als je zo'n soort blad, als het niet Linda had geheeten, als ze het niet Linda hadden genoemd. dan was het niet zo snel gegaan. Maar er was wel ruimte ook voor zo'n blad. qua vormgeving, qua tekstbehandeling, qua onderwerpkeus. En doordat het natuurlijk Linda heette. Linda de Mol. ja, het was in één week wist iedereen dat het bestond. En uh, boom, booming. Daar kan de Catherine niet tegen Goed gemaakt. En het blad Catherine is geweest. maar. Een essentieel voor zo'n blad is dat het blad ook een beetje op de persoon moet lijken. Dus het blad Linda, dan dus snap je wel, oh ja, dat is Linda de Molder. Oké. Okay. Het blad Veldervo, ja, snap ik wel. Rick ja. voor en Rick na. En Katharine, het blad Catherine was een heel dul saai, saai blad, terwijl Catherine Kelder helemaal niet is. Die is gewoon, uh, ja, top vijf zeg ik altijd. Ja. Dus het blad leek niet op haar. Dus het blad moet op je lijken als je, als het de naam draagt. En ja, dat is bij Linda. Dus daarna, met door het succes van Linda, dacht iedereen... oh, dat ga ik ook even doen. Waarbij vergeten wordt dat het ook bladen maken is. Ja. Dat Zou, dat maar, een vak maar, is. Vorige week op zat op jouw stoel Frits Barend. Uh, en die het blad Helden. Ja? Wat nou, vind je daarvan? Bijvoorbeeld, dat vind ik echt helemaal te gek. Ja. Geen gigaverkoop, hoor. Laten we dat meteen ook even... Dat, dat verwachten ze ook niet. Het, en het blad Helden wordt geafficheerd als uh, sportblad... Maar dat is het eigenlijk niet. Ik zeg steeds, het is een, mooie, een heel mooi gemaakt vrouwenblad. Het gaat over de emoties. Het gaat over topsporters. Maar altijd over scheiding. Altijd over uh, hoe beleef ik ja. succes. Hoe beleef ik de dalen uit mijn carrière. Uh, allerlei shit in de hockey of in de, de judowereld. Ja, het... uh, op een prachtige manier gebracht. Op een goede manier beschreven. Maar het gaat over de emoties en eigenlijk niet over sporten. En dat is een, nee. geweldig, nou ja, dat, dat is dat, een goede keuze. Dat is blijkbaar inderdaad schot nee, nee, nee, nee, nee, en de woonzij. Het is het niet gelijk. het langste lijnverhaal van de radio in een nee. blad... maar het gaat dat veel is, dieper en er veel is verder. Is groot gelijk in en, en dat werkt ook. En de Rafael, want de sporters hebben ook een eigen glossies ja. tegenwoordig. Nee, precies. En ja. Ik zeg wel altijd, nou, uh, voor één keer kan alles. De Rafael heb ik wel liggen thuis, maar nog niet goed. Uh, wie weet heeft, heeft de Rafael van der Vaart potentie. Ik zou het Zeker nog vlak na het EK zou je het nog kunnen doen. Het, is wel, het kan ook alleen, en dat, dat geldt wel voor Rafael. met jongens of met meiden die, waarvan je denkt, ja, die hebben wel wat. Ja, en dan kan het tien jaar vooruit, hè? Ja, want het, het, het kan alle, alle, alles... Alle Sylvie, ja, natuurlijk. Ja, die, die Sylvie. Nou ja, dat is zijn man, ze heeft natuurlijk een vrouw... die ook in de schijnwerper staat, dus dat daar heb je een mooie... ik ook nog even mee. Ja, natuurlijk. En het is, wel, een leuke, het is gewoon een leuke Amsterdamse jongen gebleven... Ja. terwijl hij niet uit Amsterdam komt. Zie die. je één blad aan het eind van het jaar toch ter ziele gaan? Heb je iets op het oog? Of ik iets op de ogen. Ja, wat denk je? Wat haalt het nou, niet? Ja, dat weet ik. Wat een schappelijke vol, hè? De schappen liggen vol. En waar lig je? Jaar... Waar dat is ook belangrijk natuurlijk. Elk jaar verdwijnen er uh, 20, 30 bladen. Kom ja. er ook weer zo voorbij. Dat ja. wel. Dat kijk jij in kiosk ook, je, een ook waar, waar liggen de bladen en wie ligt onder en wie ligt boven? Zes keer per week. <laughs> Fijn. Fijn dat je hier wilde zijn, Rob van Vuren. Dank uh, zometeen na een te gast Dennis van de Geest. We luisteren het antwoordapparaat. En even ten e er weer, natuurlijk. Met hun blik op de sportweek en de wetenschap. Dus tot zo.